Ja, langs het strand met een lekker glaasje bier Iedereen lacht een leven tegemoet, dat doet zo goed Een bruin gezicht, dat is alles wat ik wil Op een mooi terras met mijn nieuwe zonnebril Ik voel me goed, dus we nemen er nog een Ben niet alleen Ik hoor muziek en het ruizen van de zee wat is het heerlijk als de mensen zich vermaken. Een spelend kind, een mooie meid, het witte strand. Het voelt zo goed om dit alles mee te maken. Maar het is tijd dat ik nu wat ga versieren. Ja, het is tijd voor die ene mooie meid. Ik blijf dan hier en we gaan de avond vieren. Tot het maanlicht hoog aan de hemel verschijnt.